Het is te gevaarlijk om in het schip te zoeken.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 Het weer. Vannacht regen en een graad of 6. Morgen vanuit het noorden ook weer regen en 8 graden. Dit was het Noé. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM. Met nu, Zappie. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk welkom bij dit programma Peaceful Radio aflevering 760 hier op Zijven, Zandvoort. En toen zat er een dus tussen mijn lippen. Goed, we zijn begonnen met een nieuw horizon van uh, José, Louis, Terrano en Bastan. En uh, ja, deze meneer is uh, natuurlijk ook terug te vinden op Facebook en in de, en in de uh, playlist van Peaceful Radio hier op de website van ZFM Zandvoort. en En het geldt zelden voor Klaus Schöning's met zijn cd Sacred Moments. Veel luisterplezier.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 Dat, tot aan het nieuws en straks ben ik natuurlijk nog uh, ja, terug met nog een uurtje new age muziek graag tot zo. Nu wat denk je van et nu? Nu kan je je pakken van mij. Heb je bejaardheid?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 Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Elk voetbalseizoen raken zes op de tien spelers geblesseerd. Dat zijn zo'n 620.000 mensen, zeggen onderzoekers van het UMC Utrecht. Enkel knie- en hamstringblessures komen het meest voor. Welke warming-up is gebruikt, blijkt niet van invloed te zijn. Het reddingswerk bij het cruiseschip Costa Concordia is vandaag weer stilgelegd omdat het schip begon te schuiven. Het was voor de duikers te gevaarlijk.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 Polen is op zoek naar een nieuwe pachter voor het vroegere hoofdkwartier van Hitler, de Wolfschanze of het Wolvennest. De nieuwe huurder moet de ruïnes van het bunkercomplex opknappen en ervoor zorgen dat er meer toeristen komen. De nazi's lieten het complex in 1940 bouwen en blies het in 1945 zelf op toen ze zich terugtrokken voor de Russen. De moeder van de twee, zwaar, de, de van de twee vermoorde broertjes in Terwolde is aangehouden. Ze ligt zwaar gewond in het ziekenhuis.